Ja, dames en heren, ik heb veel met veel zijn echt bijna aan het einde gekomen van deze prachtige avond. En met een kerstdag in het vooruitzicht kijken wij toch enorm uit naar het samen zijn met familie, vrienden en al onze vrienden. Dames en heren, ontzettend bedankt.